Het aapje dat geluk pakt. Naar de roman van Arnon Gunberg: Bewerking Boudewijn Paans. De hoorspelfabriek. Dat is veel te veel eer hoor. Dat is nergens voor nodig. Nee, nee, nee zuster. De ambassadeur heeft groot gelijk. Zegt u maar gewoon Johanna hoor. Johanna. Dus... Mm -hmm. Maar wat ik me nu serieus afvraag... waar haal jij de energie vandaan om je 25 jaar lang in te zetten... voor al die minderjarige schoenpoetsen? Nog een glaasje wijn trouwens? Eén druppje graag. Weet u, het lijden van de jongens geeft ons de energie om ermee door te gaan. Ach, het lijden Dat is interessant, weet je. Mensen zoals jij houden deze vrede wereld toch maar draaiende. Maar het geloof is je natuurlijk ook enorm tot steun. Het geeft je waarschijnlijk die enorme drive om te verwarden, Je mannetjes te staan, zeg maar. Ach, je doet je best. En ons lieve heer doet de rest, zeiden we vroeger bij de nonnen. Weet je, Johanna, dat ik persoonlijk heel vaak verduveld jaloers op jullie werk ben. Weet je, jullie laten het namelijk niet bij woorden. Nee, jullie doen wat. He? Iets zichtbaars. Kom daar nog maar eens om. Meneer Warnke... Ach, Johanna. Jean-Baptiste is de naam. Goed. Jean-Baptiste. <lacht> Misschien een brutale vraag, maar geloof jij ook in God? Oh, sorry. <lacht> maar ja. Um, ja, als je bedoelt of ik een vast omlijnd godsbeeld heb, zeg maar, nou, dan moet ik je helaas teleurstellen. Oh nee, oh. <lacht> bent u maar. <lacht> de mens is vrij? Jawel. Jawel, maar aan de andere kant denk ik wel weer dat er ergens een soort regisseur rondloopt. Eentje die van het aardse gedoe hier een avondvullende voorstelling maakt. Ach. Weet je, Johanna, eigenlijk kan ik, me, kan ik me daar best iets bij indenken. Maar of je dat officieel geloven kunt noemen... Meneer Warnke, hebt u een moment? Met Maria, zijn er problemen? Meneer Warnke mag de Pindekaas op tafel. Pardon? Ja, voor die man, u weet wel, van de, van de Japanse ambassade. Ach. Meneer Marito, tja, ons pindakaasmonster. Ja, Marito, die is het. Nou, geef hem zoveel als je wil, Maria. Zeg dat ik hem na de lunch nog even wil spreken. Oh, hallo. Marito, wat een verrassing. Het genoegen is geheel aan mijn kant. En daarbij is onze ambassadeur er nogal op gebrand... dat zoveel mogelijk relevante uitnodigingen... die bij ons binnenkomen worden gehonoreerd. Een mooi streven, maar ja... Wat is vandaag de dag nog relevant? Aai, pindakaas, mijn waarde Warnke. Oeh, Hollandse pindakaas uit zo'n grappig potje. Ach, weet je, een goede verstandhouding zit hem vaak in de kleine dingen. En daarbij, nu kan het nog. Wie bedoelt? Dat ze in Tokio de hoogste tijd vinden dat ik weer eens verkas. Het relatieschema is daar heilig, weet je. Zit jouw tijd in Lima er langzamerhand ook niet op? Mijn beste Marito, we zijn eindelijk gezetteld. Vrouwen en dochters hebben het prima naar hun zin. Klimaat kan niet aangenamer, dus ik zou zeggen, moedertje lief, wat wil je nog meer? Hm? Nou, promotie maken, bijvoorbeeld. Ach ja, het is een mogelijkheid. Nou, om je eerlijk de waarheid te zeggen, Marito, heeft hij niet mijn eerste prioriteit. Ach? Zonder goede tweede man is een eerste man nergens. Dat zijn mijn mentor altijd. Akkoord, maar die was wel eerste man. Hangt Majesteit nou scheef of gaan mijn ogen nou ook nog achteruit? Ze kan misschien een tikje naar links. Zo? Ja, iets, iets terug. Ja, zo, oké. Okay. Onze nonnen hadden het heus naar de zin, hè, dacht ik zo. Oh ja, ze konden er maar niet over uit. Een paar van die lintjes al niet kunnen doen. Mensen blijven toch kinderen. Over kinderen gesproken, hebt u mijn rapportje nog kunnen lezen? Over de jongen uit Almere de sneugenvol. Ja, dat kun je wel zeggen. Zijn ene oogte zat nog helemaal dicht. Ach je. Officieel zeggen ze dat hij van de trap is gevallen. Het is mogelijk. Peruaanse trappen kunnen knap lastig zijn. Ja, maar. keer, ik weet het. Jij hoeft me helemaal niks uit te leggen. Maar hier in Lima hebben ze nu eenmaal niet zoiets als een Pieter Pieterbaanscentrum. <lacht> je schrijft dus dat ze onze antropologen, dat we al meren, verdenken van logistieke steun aan de rebellen. Inderdaad. Nou, maak dan je borst maar nat, want marxisten liggen hier niet zo lekker in de markt. Toch wil hij dat we een klacht indienen? Ja, maar die willen we allemaal wel. Ik heb het hem beloofd. Heel goed, zo ken ik je weer. Dus je hebt er een fruitmandje gestuurd? Ja, met twee damakages, die, die hadden we nog over van de kerst. Oké, okay, kerel, want juist in de gevangenis gaat heimwee door de maag. Vrijheid is vooral toch een kwestie van het juiste dieet. Daar zit wat in, ja. Maar... ...wat we met die klacht doen. Mijn beste Jean-Baptiste... ...die belandt in het ronde archief. Want aan een blauw oog... ...en een ontveld scheenbeentje... ...gaan wij onze vingers niet branden. Bovendien is onze vriend... ...helemaal niet zo'n lekkere jongen. Vergeet hm. dat niet. Maar... Ja, als hij weer begint te jengelen... ...handel je volgens de bekende procedure... ...en stuur hem nog iets lekkers... ...dat we nog hebben liggen. Zoals u wilt. Dan uh, ga ik maar even een luchtje scheppen. Een moment. Um, had onze vriend Marito bij de lunch nog iets bijzonders? Nou, Van mij kwam hij hoofdzakelijk voor een broodje met pindakaas. Never mind. Want die japper blijven beleefde jongens, hè. Die hun PR goed voor elkaar hebben. Ja, ja, van die PR kunnen we nog wat leren. Nou, dan da ga ik maar even. Right. Maar voor de riesling thuis, graag.